9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Els Swaap, de voorzitter van de Raad voor Cultuur, stapt op. Ze doet dat uit protest tegen het beleid van staatssecretaris Zelstra, die 200 miljoen bezuinigt op de kunsten. De Raad voor Cultuur spreekt van buitenproportionele bezuinigingen... en stelt dat het tempo waarin ze worden doorgevoerd tot onherstelbare schade leidt.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 Dan het weer nog wisselen bewolkt en enkele buien. Vanmiddag van het westen uit wat droger en meer zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen meer bewolking, vrijwel overal droog. En 16 tot 20 graden. AWB Verkeersinformatie. Files op de A9, ook maar richting Amstelveen... bij knooppunt Raasdorp, 4 kilometer. A20, Hoek van Holland, richting Gouda... bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer. En op de A73, vanuit Nijmegen naar Maasbracht... Tussen Boksmeer en Vierlingsbeek, 6 kilometer. De weg is daar nog steeds helemaal afgesloten. Het heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk. Verkeer richting Venlo kan vanaf knooppunt Ewijk beter omrijden. Via Den Bosch en Eindhoven over de A50, de A2 en de A67. Een idee voor iedereen met een hypotheek waarvan de rentevastperiode bijna afloopt.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Als het aan de rechters in Nederland ligt... gaan de plannen van minister Opstelten voor strenge straffen niet door. We hopen ze zo te spreken. Eerst maar eens naar het laatste nieuws over Dominique Strauss-Kaan. Op mogelijk wordt de rechtszaak tegen hem in New York geseponeerd. Die rechtszaak is op losse schroeven komen te staan... omdat het kamermeisje, dat Strauss-Kaan beschuldigde van verkrachting... door de Amerikaanse justitie als onbetrouwbaar en ongeloofwaardig wordt gezien. Strauss-Kaan was, behalve IMF-topman... ook een van de kanshebbers voor het Franse presidentschap. Correspondent Frank Renoud. Uh, Frank, zijn er al reacties in Frankrijk? De medestanders van Dominique strauss kan in Frankrijk zijn... enorm verrast ook, maar ook weer vol hoop. Er is er een die zegt, dit is ongelooflijk nieuws. Een ander zegt, enorm opgelucht te zijn. Een derde zegt, ik heb geen moment getwijfeld over zijn onschuld. Maar er wordt ook gezegd, niet te vroeg juichen nu... want de onderzoekers... Die genoemd worden in de New York Times, die met dit nieuws kwam. Die zeggen: Er is wel seks geweest tussen Dominique Strooskan en het Kamermeisje. Nou, Er zijn natuurlijk ook politieke reacties hè, van diezelfde politieke vrienden. Die zeggen bijvoorbeeld: Mensen naar nou ja, de voorrondes van de Socialistische Partij om een kandidaat aan te wijzen voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. moeten nu meteen stop worden gezet. Want we moeten afwachten wat er gaat gebeuren. En er is ook iemand die zegt: gewoon Hard op Dominique Strooskan kan alweer terugkomen in de Franse politiek. Hmm. Nou, dat zou wel opmerkelijk zijn. Uh, hij heeft in ieder geval wel zijn baan bij het IMF kwijt. Maar stel dat hij weer vrij man wordt. Zou hij dan zo in kunnen stappen in die campagne voor de verkiezingen? Nou, in principe wel, want de, de aanmelding voor de kandidaten binnen de Socialistische Partij, hij was een prominent lid van de Socialistische Partij in Frankrijk, hè, dat kan nog steeds. Die mensen hebben nog anderhalve week de tijd. Dat is misschien een beetje kort dag voor hem. Maar in principe gaat de partij pas in oktober aanwijzen wie het wordt. Dus daar is nog wel redelijk veel tijd over. Uh, maar ja, tegelijkertijd is het nu nog een beetje vroeg om daar al op de zin spelen, zeggen de critici in de partij. Ook laten we even afwachten wat er inderdaad in New York nu precies gaat gebeuren. En afgezien uh, daarvan, uh, Frank, uh, alle als wat er aan nieuws naar buiten is gekomen toen hij werd gearresteerd over eerdere escapades en zijn vingers die hij niet van vrouwen weg kon houden. Is het, is het kwaad al niet te veel geschiet? Is dat niet te erg voor de Fransen geworden? Nou ja, wat je in ieder geval kan zeggen, als hij terugkomt... komt hij in een veranderd Frankrijk terecht. Want dat is echt zo. Door die zaak Dominique strauss kahn door alle onthullingen en wat het teweeg heeft gebracht... is er een enorm debat losgekomen in Frankrijk. Over seksueel geweld, over overspel. De meldingen van verkrachtingen zijn geëxplodeerd. Ineens durven vrouwen er ook over te praten. Iets wat blijkbaar tot nu tot nu toe taboe was in Frankrijk. Kijk bijvoorbeeld hoe Christine Lagarde zich geprofileerd heeft... om IMF-topvrouw te worden, de opvolger van Dominique strauss kahn Zij zei, ik ben een vrouw... en dan moeten ze wat minder testosteron in vergaderzalen. Dat is iets waarmee Frankrijk echt veranderd is. We moeten nog zien of dat beklijft inderdaad. Maar als Dominique strauss kahn terugkomt... komt hij in een verander, veranderd land terecht. Nou, voorlopig is het nog niet zover, want... Het is ook nog allereerst zeker dat het proces van de baan is. New York Times meldt het wel op basis van anonieme bronnen. In ieder geval is het zeker dat Strauss-Kahn vandaag wel vervroegd voor de rechter in New York komt. Terug naar eigen land. De Tweede Kamer gaat met vakantie. Negen weken. Zomereces. Sommigen noemen het vakantie, negen weken rust na een roerig politiek jaar. Het kabinet Rutte werd gevormd, een unicum, een VVD-premier in een minderheidskabinet. Dat kabinet roept weerstand op, u heeft dat eerder vanochtend al gehoord, door uh, harde bezuinigingen onder andere. Het maakt ook vrienden met hogere maximumsnelheden, minder rookverboden. Een jaar waarin mensen werden gegijzeld, Wilders werd vrijgesproken van smaad en ritueel slachten werd verboden. De kracht van Nederland zit in ieder van ons, in elke inwoner. En het is die kracht die dit kabinet wil mobiliseren. Door de crisis te lijf te gaan op een manier die ons land sterker en dynamischer maakt. Met passie en met realiteitszin. Voor een sociaal, veilig en stabiel Nederland. Ik verwacht dat ik in maart de maximumsnelheid kan verhogen naar 130 km per uur. We moeten snoeien... Om te groeien. 130 rijden op de afsluitdijk. Dat scheelt u, dames en heren, 74 seconden. Dat is kracht in tijden van crisis. En voor die kleine cafeetjes die echt geen gelegenheid hebben om een aparte rookruimte te maken, mag de eigenaar zelf bepalen of er gerookt wordt. Relaxter eh, roken. Want ja, je ja, had toch het idee van nou. Het mag niet dus. Ja, nou, uh, mag het dus weer wel. We ontkomen niet aan bezuinigen op de militaire eenheden. We moeten materieel verkopen. We leveren gevechtskrachten. Dat raakt onze krijgsmacht in het hart. We de tijd van een vet randje mag best ligt echt achter ons. Ik ben het niet met alles eens. Ik bedoel, uh, we hebben ook alleen maar de punten van het gedoog ondertekend. Maar ik vond het een hele mooie start. Daar stond wel iemand en uh, hij bracht het hartstikke goed. Je ziet door alle poriën van het regeerakkoord zie je de PVV daar doorheen schijnen. Baby, I have no story to be told. Ook ik vind dat er bezuinigd moet worden. Maar niet zo. Wat het kabinet hier doet is dat hele bos omhakken. Doe dat nou niet. Doe doen we voorzitter. We zijn het eens. Nee, u gooit 90% van het bos weg. Kom op. Hey. Dat doen we niet, want die mensen krijgen andere voorzieningen, voorzitter. En dat wilde de heer Cohen maar niet horen. De drie Nederlandse militairen die in Libië elf dagen vastzitten, die worden vrijgelaten. We tellen hen, don't come back again. We senden them back home. Uh, but we still uh, keep their helicopter, the armed helicopter. De regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV... halen samen geen meerderheid in de Eerste Kamer. Ze komen op 37 zetels. De VVD haalde 16 zetels, het CDA 11 en de PVV 10, SGP 1. De PVDA krijgt 14 zetels, de SP 8, D66 en GroenLinks... krijgen beide 5 zetels, ChristenUnie 2. Partij voor de Dieren, 50PLUS en de onafhankelijke senaatsfractie... krijgen er allemaal 1. U wordt vrijgesproken van al het hoofd, dat aan u is lastig gelegd. Het was soms ook de bedoeling om grof en denigrerend te zijn. Het belangrijkste is dat het niet strafbaar is. Als dat het resultaat is, dan is het een prachtige dag... voor de vrijheid van meningsuiting van Nederland. Het wetsvoorstel is aangenomen. Het wetsvoorstel van mevrouw Thieme... en dat gaat over een verplichte voorgaande bedwelming bij ritueel slachten. Bent u bereid namens de Kamer het wetsvoorstel te verdedigen in de Eerste Kamer. Voorzitter, dat is mijn grote eer en ik zie er zeer naar uit. Moeten wij het ook opnemen voor al die VVD'ers die vinden dat we op moeten houden met het stoppen van Nederlands belastinggeld in een corrupt land en wat we vermoedelijk nooit, nooit meer terugzien? Dit is spelen met vuur. Ik weet dat we het op dit punt oneens zijn, maar ik ben er absoluut van overtuigd dat we het wel moeten doen, juist in het belang van Henk en Ingrid. Waarde medeleden, wat we hier met elkaar hebben gedaan is niet onopgemerkt gebleven. Voor dit moment beperk ik me toe om u allen een goed recess toe te wensen. Ik sluit de vergadering. Een bijdrage vanuit Den Haag van Wilco Boom en Frank van Schie. Marokko stemt vandaag in een referendum over een nieuwe grondwet... die de macht van de koning moet beperken. Al maanden wordt er gedemonstreerd voor democratische hervormingen. En ook Marokkanen in Nederland mogen voor dat referendum gaan stemmen. In zo'n 50 stemlokalen. Eén daarvan is in het Marokkaans consulaat in Amsterdam. Dat is ook verslaggever John Saarbach. John, zijn er al stemmers? Nou, het stemlokaal was vanmorgen om acht uur al open. En ik moet zeggen dat de opkomst tot nu toe niet heel erg tegenvalt. Ik heb toch wel een dertig, uh, veertig mensen binnen zien komen en hun stem uit zien brengen. En een van die mensen die vanmorgen vroeg uit bed gekomen was om hier een stem uit te brengen, was Mona Jabrane, raadslid voor de Groene in Amsterdam. Wat heeft u gestemd? Ja, uh, eerlijk zeggen, ik heb op ja gestemd. Ja. U wil dat de grondwetswijzigingen ja. doorgevoerd worden? Ja. Ja. ja, ik heb gestemd ja. en ik ben heel blij dat het is voor de eerste keer dat ik in mijn leven ging stemmen voor een Marokkaanse grondwet. En uh, Ik ben ook een beetje blij, het is een hele grote verandering. Het is een nieuwe constitutie en uh, het is ook gemaakt door de Marokkanen voor de Marokkanen. En de Marokkanen zijn toch moslim en joden. En uh, de, de oude constitutie eigenlijk. Het is in uh, 1958 gedaan door de Fransen. En uh, weer hersteld in het uh, jaar 1996 door de koning Hassan II. En nu, het is een nieuwe constitutie. Het is een constitutie die eigenlijk tegen de gewelden, tegen de discriminatie, tegen de corruptie... Maar sommige mensen zeggen, het is niet genoeg. De hervormingen zijn niet genoeg. Ja, kijk, eigenlijk als ik nu zie de nieuwe grondwet, is voor mij een soort contracten tussen de koning en zijn volk. We moeten gaan beginnen. Het is voor mij een nieuw Morocco. En we moeten gaan beginnen. Het is gewoon een begin voor u? Dat is hem. Vanaf 17, 6, vanaf 17 juni, eh, na de toespraak van onze koning, voor mij, het is een nieuw Marokko. En het eh, is wel een grondwet waar moet ook gaan meedoen. En wat vind ik ook leuk in deze grondwet, dat is de Marokkaanse gemeenschap in de hele wereld, die kreeg de ruimte om te gaan stemmen. En ook, ook te gaan uh, uh, meedoen en uh, de verkiezingen. En dat is voor ons een hele grote stap. Nou bent u hier in Nederland, u spreekt ook goed Nederlands, u bent hier actief, politiek actief. Waarom gaat u eigenlijk stemmen? U leeft hier. Ja, maar uh, ik ga stemmen. Ik, ste ja, ik heb één keertje hier gestemd. Voor de eerste keer in mijn leven voor de Groenen. En ben ik toch duur raadslid geworden. Maar waarom niet, uh, waarom niet in mijn eigen land? Nou, precies omdat ik zeg: u leeft, u leeft hier. U heeft geen... ik, ik doe mee, ook in Marokko. Ik ga met vakantie. En als het niet voor mij is, ook voor de Marokkanen die wonen in Marokko. Ja, maar ik ga ook op vakantie naar landen. Dan mag ik niet stemmen. Ja, want het is mijn moederland. Het is iets anders. Het <laughs> is een vaderland, zeggen wij. Nee, het is. Uh, ja, misschien, uh, misschien uh, ben ik ook van plan om over twee, drie jaar even weer terug naar Marokko, ja. Ja, en dat was Jon Saarbach. Hij is in het Marokkaanse consulaat in Amsterdam. Daar is een van de stemlokalen voor de Marokkanen. En zo dadelijk Polen, het land dat hecht aan de eigen munt... wordt voorzitter van de Europese Unie. Wat kunnen we daarvan verwachten? Gaan we het zo over hebben? Eerst naar John Bakker. Is het inmiddels wat rustiger, John? Ja, inderdaad. Het gaat nu wel snel de goede kant op. Nog maar twee files. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... Bij knoop het Raasdorp, drie kilometer. En na een ongeluk op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht... tussen Boksmeer en Vierlingsbeek nog zeven kilometer... Maar inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. China viert vandaag het 90-jarige bestaan van de communistische partij. De partij werd in 1921 in Shanghai opgericht door een aantal studenten... maar kwam pas in 1949 aan de macht. En is dat nog steeds. Hoe stevig zit de partij in het zadel? En vooral, wat is er nog over van het communistisch gedachtegoed? Nou, we bespreken met onze correspondent in Peking, Wouter Zwart. Wouter, om maar met het eerste ja. te beginnen. Hoe communistisch is de communistische partij nog? Als je de, de toespraak vanmorgen hoorde van partijsecretaris Hu Jintao, die zat echt vol van die ja, bekende socialistische slogans hè, als dien het volk. Als je die hoorde, dan zou je denken dat we nog volop uh, in het Sovjet-tijdperk zitten. Hè. De hele zaal die ook netjes uh, op commando uh, meeklapte. Uh, maar feitelijk is China natuurlijk al lang een uh, kapitalistisch land geworden, met, zoals men hier zo mooi zegt, socialistische elementen. Het draait hier, zoals in elk land, ook bij ons, om de economie. Hè, de tijd van het proletariaat, waarin rijkdom een misdaad was. Die tijd is echt al lang voorbij. Het communisme is eigenlijk, ja, zou ik willen zeggen, uh, niet echt een ideologie meer, maar meer een manier, een soort gereedschap waarmee het leiderschap hier de, de politieke macht uh, probeert vast te houden. En dat wordt steeds moeilijker voor ze uh, nu natuurlijk steeds meer mensen uh, rijker worden. Ze worden mondiger. En er is ook een deel van de bevolking dat nog wel arm blijft en uh, zeer ontevreden is uh, over de gang van zaken en ook steeds mondiger wordt. Dus ja, het, uh, het, het, het, het wordt moeilijk voor de partij de komende jaren. Hoe zou je het kunnen schetsen, is de maatschappij er ja, harder op geworden? Absoluut, absoluut. Ondanks al die, die prachtige socialistische leuzen, hè, zoals gelijkheid voor iedereen, gaat het in China, net als elders, gewoon tegenwoordig om geld verdienen. De groeiende kloof tussen arm en rijk... dat is echt een groot probleem aan het worden hier voor het gezag. Afgelopen maanden zagen we ook weer... verschillende opstandjes... waarbij arbeiders hun lage inkomens... niet langer accepteerden, hun werkomstandigheden... niet langer pikten. Hun koopkracht... gaat ook inderdaad in die lagere regionen... steeds meer achteruit, omdat er ook... bovendien een hoge inflatie is op dit moment. Niet geheel toevallig werd er vandaag... dan ook een hele belangrijke maatregel... aangekondigd door het leiderschap. De salarisdrempel waarboven... Zeg maar, als persoon belasting moet gaan betalen... die, die drempel die gaat omhoog... waardoor dus minder mensen belasting te betalen... waardoor dus heel veel ja, arme arbeiders... hopelijk wat meer uh, lucht gaan krijgen de komende periode. Ja, maar die slechte arbeidsomstandigheden... dat past natuurlijk helemaal niet bij een communistisch land... en zeker niet bij een communistische nee. partij. Ja. Hoe lang uh, houden ze dat nog allemaal in toom? <laughs> Ja, het, het zijn wel nerveuze tijden in China. De middenklasse hier die groeit op zich naar tevredenheid. Het gaat ook goed met het land. Maar de achterblijvers ja, die beginnen steeds luider te protesteren. Aan de ene kant probeert de overheid dus echt met, met maatregelen... die problemen te tackelen. Zo'n maatregel zoals ik net noemde. Maar die nervositeit, ja, die, die merk je wel. Er is een, een, echt een flink recente golf van arrestaties natuurlijk geweest. We kennen allemaal de kwestie IWW. Andersdenkende oppositieleden, activisten, advocaten. Ze werden opgepakt de afgelopen periode. Periode. Men wil echt voorkomen dat hier zoiets zou ontstaan als een Arabische lente. En daartoe gaat het gezag hier dus vrij ver ja. Dan zit er volgend jaar natuurlijk een leiderschapswissel aan te komen. Wat denk jij, zal de ja. lijn van deze regering, de Communistische partij, gewoon weg worden voortgezet? Ja, absoluut. Men zou natuurlijk niet bewegen zoals men nu beweegt wetende dat het hierna afgelopen zou zijn. Er is ook vrijwel niemand die eraan twijfelt dat de communistische partij aan de macht blijft. Volgend jaar maken zeven van de lege leden van, van de permanente comité van, van het politbureau, dus de allerhoogste leiders, die maken plaats voor nieuwe mensen. Naar verwachting blijven alleen de vicepremier Li Keqiang en de vicepresident Xi Jinping over. En die worden dan ook al heel voorzichtig genoemd, getipt als mogelijke nieuwe president en nieuwe premier. Uh, maar goed, er zal dan na verwachting heel weinig veranderen in het echte beleid. Al was het natuurlijk maar hè, omdat dat systeem, dat gereedschap, wat ik net noemde, van de communistische politiek, dat is echt nodig voor deze selecte groep mensen om, uh, om aan de macht te blijven. Nou, dan wou er toch nog even naar het uiterlijk vertoon. Want hoe wordt die 90 ste verjaardag gevierd? Traditioneel toch met veel vlaggen, gezang, schoolkinderen, marcherende arbeiders? Bloemen. Ja, dat, dat is toch uh, vooral uh, partijpolitiek een aangelegenheid hè, de komende dagen. Uh, alle staatsbedrijven in China die zullen het vandaag allemaal gaan vieren. Er is ook een film gemaakt, een grote film... met allerlei sterren over de, on, het ontstaan van de partij. Uh, alle ambtenaren zullen de komende dagen daar... min of meer verplicht naar moeten gaan kijken. Uh, waarover dan de staatsmedia natuurlijk heel trots kunnen zeggen... want dit, deze film die breekt alle kijkersrecords. Yeah. En dus is de liefde voor de partij nog heel groot. De gemiddelde burger, ach, die, ja, die vindt het allemaal wel best... Uh, die zal misschien naar die film gaan kijken, misschien ook niet. Op het internet maken ze hem trouwens met de vloer gelijk. Ze vinden het helemaal niks. Uh, ze gaan vandaag vast allemaal leuke dingen doen. Maar ja, zoals werd geadviseerd, allemaal naar het park... om rode communistische liederen te gaan zingen. <lacht> nee, dat doet men toch echt niet hoor vandaag. Nee. Nee, die film komt vanzelf een keer op DVD. Wouter Zwart in Peking, dankjewel. Wij gaan nog eventjes naar Mark Robin Visser. Die is in Utrecht in een studentenhuis. En merkte dat daar bepaald geen zesjescultuur heerst, Mark Robin. Er wordt even vergaderd hier in deze studentenkamer. De studenten moeten even overleggen wat er nog besproken moet worden... nu mevrouw Bonhoff hier nog aan tafel zit. Mevrouw Bonhoff is voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool Utrecht. En ze is ook nog vicevoorzitter van de HBO-raad. En ze hoort dit allemaal met een grijns op haar gezicht aan. Ja, mag ik er wat van zeggen? Alsjeblieft. Ja. Nou, als ik de discussie zo volg, dan, zit, dan, dan, uh, dan ligt daaronder... En dat is een een belangrijk element, dat uh, het in Nederland gaat om uh, de verhoging... van het aantal studenten, participatie omhoog, de kwaliteit omhoog. En uh, daar zit een spanningsverhouding in. Als je ze alle drie tegelijk wil doen, gaat het niet lukken. Want als wij zeggen 50% hoger opgeleiden in Nederland... maar we willen ook de kwaliteit omhoog en we willen ook het rendement omhoog... dan gaat dat niet. Maar zegt u daarmee eigenlijk dat die strategische agenda onrealistisch is... Nee, uh, maar dat doel van 50% hoger opgeleiden... wat ooit een keer uit die Lissabon-agenda is gerold... daar zouden we wel eens even naar moeten kijken. Ja. Of dat zich in deze uh, constellatie ook verhoudt... als je zegt het niveau moet omhoog... dan moet je ook accepteren dat niet iedereen dat zal kunnen halen. Ik hoorde net vanmorgen iemand zeggen... Uh, het, het, het mes wordt op de keel van de studenten gezet. Ja, in zekere zin is dat ook zo. Als we ja. willen dat we een uh, kenniseconomie worden... als we ook willen dat we in de top 5 komen, want naast 50% willen we ook in de top 5 komen. We willen echt heel veel. Dan moet je ervoor zorgen dat hbo'ers... maar ook dat in het WO studenten kunnen doorstromen, dat ze een master kunnen gaan doen. En met deze plannen die nu uh, ja, door de gepresenteerd worden dadelijk... voor later of minder, ja, dan weet ik één ding zeker. Dan wordt het financieel heel belangrijk uh, om goed op te letten wat je gaat doen. En eigenlijk kunnen we wel zeggen dat uh, ja, die elite maatschappij... die is niet op basis van kwaliteit, maar op basis van waar je vandaan komt. Ja. Dit waren ja. woorden van uh, Max Patelski, Die is, jij bent van het uh, studentenoverleg. Ik ben uh, bestuurszitter bij het uh, ISO. Dat ja. ja, kan je wel horen. Niet op zijn mondje gevallen, nee. hè? Ik denk dat hij gelijk heeft dat er een, als we het niet goed invoeren... dat, het, dat we dan weer teruggaan dat je het nest waaruit je komt... of hoeveel geld je ouders hebben een belangrijke rol gaat spelen. En daar willen we niet meer naartoe terug. De Volkskrant kopte er vanmorgen... Eh, universitair onderwijs wordt een elitesport. Uh, ja, dat denk ik absoluut, met de plannen die er nu liggen. Het, uh, wat net ook al gezegd werd, het gaat er dan echt om uh, waar je vandaan komt. En uh, uh, op het moment dat jij een verkeerde keuze maakt... dan zit je eigenlijk letterlijk al met het mes op de keel, want je kan geen kant meer op. Ik wou nog even terug naar uh, de zesjaarscultuur van uh, de halve zestra. Zoals uh, mevrouw Bonhoff net al zegt. Uh, het is integraal, we moeten daar compleet naartoe. We moeten dus met de docent, met het management en de student... Moeten we daarmee mee aan de slag? En dat zullen we dus allemaal zullen we van de cultuur af moeten. Ja. En dat wil ik absoluut mevrouw Bond nog even meegeven. Ik ben volstrekt met je eens. Hoeveel zes had jij op je VBO-diploma? Twee of drie. Kan, die dan nog, kan jij dan nog? Uh, ja. Nou ja, uh, dat zit je ik... een beetje op de wip, hè? Ja, nou ja, goed. Uh, Gevaarlijk. Het is levensgevaarlijk. Maar meneer ja, Zelster had er maar één op zijn diploma, zag ik gisteren op televisie. Dat, is, uh, dat heb ik ook gezien. En uh, ja, goed, uh, dat heeft meneer Zelster heel mooi gedaan. Uh, hij heeft daarna ook natuurlijk twee studies gedaan, uh, wetenschappelijk ja. en hbo. Uh, nou ja, goed, uh, de cijferezen daarvan ken ik niet. Maar uh, ja, zullen ongetwijfeld ook uh, toch zeker minimaal allemaal zessen zijn. Dus uh, ja, wat dat betreft, het blijft gisteren uh, in hoeverre hij uh, voldoet aan de sessiescultuur ja, Hoe zat het met uw diploma vroeger, mevrouw bonner Eerlijk zeggen. Ja, nee, dat durf ik heel eerlijk te zeggen. Ik ben met 9 centen geslaagd. Maar dat zegt nog niets over uh, de kans waarop je... wat daarna in mijn leven gebeurd is, is minstens yes. zo belangrijk... als dat diploma wat ik gehaald heb uh, op de hbs. Ik heb overigens ook twee opleidingen, een hbo en een wo. Maar daar, waar, waar het om gaat, die zesjescultuur, moeten we ook uh, niet verwarren met het feit... dat een aantal studenten met een zes, als die zes staat voor het niveau... dat we dankbaar moeten zijn dat ze met die zes de samenleving ingaan... en daar heel waardevol kunnen zijn. Ik geef even naar de gastvrouw. Bent u blij dat ze gekomen is? Ja, heel blij, anders had ik natuurlijk voor niks die hele trap afgestopt. Hartelijk dank allemaal. Groeten uit uh, Utrecht. Mark Robin Visser was dat uh, in Utrecht bij de studenten. U kunt het uh, allemaal terugluisteren en terugkijken op onze website nos.nl. .no. Vijf voor half tien. Hongarije geeft als voorzitter van de Europese Unie vandaag het stokje over aan Polen. En dat is voor Polen de eerste keer sinds het land toetrad tot de EU. Dat was in 2004. Sinds die toetreding gaat het goed met de Polen. Met de economie van het land dat geen euro heeft, maar de slot die nog altijd koestert. Correspondent Wouter Meijer. Wouter, de Eurolanden moeten financiële hulp geven aan de armlastige Grieken. Vormen een groot risico voor Europa. En dan krijgt de EU Polen als voorzitter. De Polen die geen euro hebben. Is dat wel handig? Nou, het is misschien niet zo heel handig. Want over het belangrijkste onderwerp waar het in Europa over gaat, al die vergaderingen in Brussel. kunnen de Polen nu eigenlijk niet zelf meepraten. Uh, ze hebben wel de Europese landen opgeroepen tot, tot solidariteit met de Grieken. Maar dat is natuurlijk makkelijk zeggen als je daar zelf niet zoveel aan mee hoeft te betalen. Maar goed, er is niet zoveel aan te doen. Dat voorzitterschap dat roleert elk half jaar een ander. En dat staat al lang vast. Uh, de afgelopen zes maanden, zoals je zei, was Hongarije het trouwens. Die hebben ook geen euro. Um, en, ja, en verder vinden de Polen het ook helemaal niet zo jammer dat ze nu geen euro hebben. De afgelopen jaren wilde men dat eigenlijk wel graag doen. Er werden ambitieuze plannen gemaakt om zo snel mogelijk aan alle eisen te voldoen om lid te worden van die Euroclub. Om te laten zien dat de financiën op orde zijn. En die plannen heeft men allemaal in de ijskast gezet. Want voorlopig betekent meedoen met de gezamenlijke munt. Vooral dat je mee moet betalen aan het redden van Griekenland. En dat is een hele dure hobby. Hmm, waar gaat Polen zich voor inzetten, Wouter, als voorzitter? Nou ja, ze zien het als een soort examen om na de eerste jaren van hun lidmaatschap... Uh, waarin Polen vooral geld kreeg, dus heel erg profiteerden van Brussel... om de economie ook verder op te bouwen. Het gaat ook verschrikkelijk goed met die Poolse economie. Uh, om nu te zeggen, het is eigenlijk tijd om een bijdrage terug te leveren. Als voorzitter kunnen wij wat sturen aan de Europese Unie. Ze willen onder andere sturen richting uitbreiding naar het oosten. Dus de komende maanden kun je veel initiatieven verwachten... richting met name Oekraïne, het favoriete buurland van de Polen... waar ze graag van willen dat die ook klaar zouden... Uh, zijn voor toetreding tot de EU. Maar ook de contacten bijvoorbeeld met de oppositie in Wit-Rusland. Polen leeft ook erg mee met de mensen daar. Er is nog steeds een dictatuur. Maar het gaat zelfs zover dat ze ook uh, gesprekken met Armenië Georgië en zo aan willen knopen om te kijken in hoeverre die landen al samen kunnen werken. Dus Polen probeert zich ook een beetje op te werpen als regionale leider... maar dan in het oosten van de Europese Unie. Wonen er wel goede Europeanen in Polen? Want uh, de EU is goed geweest voor Polen. Er is veel ontvangen uit Brussel. Geven ze ook wat terug? Ja, Polen is waarschijnlijk een van de weinige landen... waar de mensen ook echt erg dankbaar zijn... voor alles wat ze uit Brussel hebben gekregen. Um, ik was er het jaar voordat ze lid werden. Toen was er een referendum. Dat was heel erg spannend of er überhaupt wel een eenvoudige meerderheid... van 50% van de mensen voor lidmaatschap wilde gaan stemmen. Intussen blijkt uit alle opiniepeilingen... dat ze 80 of 85% van de mensen zijn voor de EU. Dat is een van de weinige landen in Europa waarschijnlijk nog... waar Brussel een, een hele positieve klank heeft... en mensen echt dankbaar zijn. Het gaat zelfs zover dat de regering het wil gaan gebruiken, dit voorsterschap. Voor de verkiezingscampagne in oktober zijn er parlementsverkiezingen... zou dus dan zo weer zien dat de regering zich extra gaat profileren om te laten zien dat wij echt serieus genomen worden in Brussel en in Europa. En natuurlijk houdt het bij de Polen ook op als het over geld gaat, bijvoorbeeld bij het milieu. En 90% van de stroom komt nog steeds, wordt opgewekt door kolen, steenkool, bruinkool. Eh, dat mag eigenlijk helemaal niet van de Europese Unie, maar Polen blokkeert voortdurend alle regelingen om daar Europese afspraken over te maken. Want dat zou betekenen dat ze dure dingen zoals gas moeten importeren, daar hebben ze geen zin in. Dus als het... Om hun portemonnee gaat, liggen ze ook graag dwars, ook in goede Europese traditie. Ja. Wat dat betreft passen ze helemaal bij de familie. Correspondent. Ja, na ja, keurig aangepast, precies. Ik was er niet zoveel veel moeite. Wouter bij, onze correspondent over het nieuwe voorzitterschap van de Europese Unie. Dat gaat vanaf vandaag naar Polen. En zo zijn we het eind gekomen van het Radio 1 Journaal voor deze ochtend. Maandag zijn Marceline Kewier. Het nieuws gaat door op Radio 1. Onder andere bij de collega's van de KRO. Sven Kokkeman, goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. De bezuinigingen van het kabinet op de bijstand zijn niet uit te voeren. Dat hoorden we natuurlijk al eens uit Rotterdam, waar een wethouder is gesneuveld over deze kwestie. Maar nu zegt ook de. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, dat. Pittoreske Toscaanse dorpjes worden opgekocht door reisbureaus. En dat komt Berlusconi nu misschien wel goed uit... nu die zijn miljardenbezuinigingen heeft aangekondigd. Maar wat blijft er over van dat prachtige Toscane En de wijfles is te zwaar. Er zou een onsje af moeten. Heel belangrijk. Zometeen in Goedemorgen Nederland. Eerst het nieuws van half tien. Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De voorzitter van de Raad voor Cultuur stapt op, Els Swaap. Ze doet dat uit protest tegen de bezuiniging van 200 miljoen van staatssecretaris Zijlstra. De raad had advies gegeven over de bezuinigingen, maar Zijlstra legde dat naast zich neer. De zaak tegen Strauss-Kaan staat op losse schroeven. De OM in New York betwijfelt of het de zaak moet doorzetten... omdat er wordt getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de hotelmedewerkster... die Strauss-Kaan beschuldigt van verkrachting. President Chavez van Venezuela is geopereerd aan een kankergezwel. heeft hij zelf bekendgemaakt in een televisietoespraak. Hij zei dat hij in Cuba is geopereerd en dat hij goed herstelt. En er waren allerlei speculaties omdat Chavez wekenlang niet in het openbaar was verschenen.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 Sven Kokkelman. De kabinetsbezuinigingen op de bijstand zijn onuitvoerbaar, zeggen de gemeenten. Toscaanse dorpen worden opgekocht door reisbureaus. Wijnflessen kunnen een onsje lichter en het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is bijna twee minuten over half tien. Dit is Cairo. Goedemorgen, Nederland. Martijn Grimiers is vanochtend in Amersfoort. Hoe pak je koperdiepen nou het beste aan? Gisteren presenteerde minister opstelten van Justitie... een nieuw pakket aan maatregelen. Maar volgens Kees Heuvelman, directeur van HKS Metals, gaan die maatregelen lang niet ver genoeg. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl. De bezuinigingen van staatssecretaris Paul de Krom... op de bijstand zijn onuitvoerbaar, zegt de Vereniging... Nederlandse Gemeente Marco Florijn. Goedemorgen. U bent wethouder Sociale Zaken in Rotterdam en spreekt namens die VNG over de bijstand. Uh, uw voorganger, uh, die uh, moest aftreden over deze kwestie, want hij wilde deze bezuiniging niet voor zijn rekening uh, nemen. Die heeft ook al aan de bel getrokken bij de staatssecretaris. En de staatssecretaris zei, kan wel wezen, maar het moet toch. Ja, dat klopt. Dominique Schreijer uh, was dat er. Het overigens niet dat Dominique Schreyer voor deze uh, wijzigingen opstapte. Want het gaat nu om uh, de gezinstoetst. En de niet-uitvoerbaarheid van die bezuinigingen gaat erover... dat je niet eens technisch gezien, op 1 januari als die wet ingaat... alle systemen op orde kan hebben om ervoor te zorgen dat je dit uit kan voeren. En dan heb ik het echt over registratie en handhaving en uh, uh, IT-systemen. Ja. Dus het is te snel? Ja, absoluut. En je, we, we hebben tot nu toe ook nog helemaal geen goede IT-specialist gevonden. We hebben ook als uh, gemeente Rotterdam daar nog een, even een extra zoektocht naar gedaan die dit allemaal ook technisch gezien kan implementeren op 1 januari. Want je moet zo ontzettend veel extra doen, ja. uh, dat, uh, dat, dat is gewoon echt onmogelijk. Maar hoeveel tijd heb je nodig om een IT-specialist te vinden? Nou, een IT-specialist vinden is niet zo moeilijk. Nee, maar, dat wou ik uh, zeggen. als je zeg maar 35.000 uh, uitkeringen zoals in Rotterdam moet toetsen... Of iemand uh, samenwoont of uh, uh, als er een gezinssamenstelling is welke inkomen er allemaal zijn. Dat je het, uh, gegevens van de belastingdienst uh, daarbij moet toetsen. En uh, moet kijken of er uh, kleine baantjes in dat gezin zijn. Dat allemaal bij elkaar moet optellen en continu moet bijhouden om elke keer weer opnieuw te zien hoe de hoogte van de uitkering zou moeten zijn. Ja, ja Daar heb je echt een heel erg groot circus voor nodig. Ja, Met andere woorden, het is praktisch onuitvoerbaar. Ja, absoluut. Want het is verder natuurlijk gewoon een kabinetsmaatregel die in het regeer- en gedoogbeleid stond. Je ja. gaat 20.000 uh, uh, huishoudens uh, treffen. Ja. Uh, uh, 10.000 mensen zullen daardoor minder in de uitkering gaan. En je kan natuurlijk als kabinet altijd dat soort maatregelen nemen. Uh, maar daar hoort, uh, hoort dan wel een goede registratie bij, omdat je anders niet weet om wie het gaat. Ja, dus de, de bezuinigingen zijn, laten we zeggen, inhoudelijk en moreel wel uit te voeren, maar praktisch niet. Ja, een uh, inhoudelijk en moreel uh, tegenargument uh, dat we nog hebben is wat zijn nou de stapeleffecten? Dat betekent, je ziet allerlei bezuinigingen op dit moment in de zorg, in de jeugdzorg, in criminaliteitsgeld, uh, veiligheidsgelden. En dan uh, ga je ook nog extra mensen uit uitkering uh, zetten die um, uh, voorheen wel in uitkering zaten. En we weten niet wat dat met dat straatbeeld doet. We zeggen tegen het kabinet ook, ga, laat ons nou samen met jullie uh, ervoor zorgen dat we uh, dat wel in beeld krijgen. Uh, zodat niet dat straatbeeld negatief uh, gaat uh, uh, veranderen, want het gaat vaak om de allerzwakste groepen. Ja, maar bent u nou gewoon inhoudelijk tegen deze kabinetsplannen, net als uw voorganger, of is het een praktische kwestie? Nee, dit is echt een uh, praktische kwestie. Dus u bent het er inhoudelijk de, in Nederland... wel mee eens? Ja, de Nederlandse gemeente die, uh, gaat niet over de inhoudelijke beoordeling hiervan. De nee. Nederlandse nee. vereniging uh, die, die, die heeft CDA'ers, CVD'ers als achterban. En wij kijken gewoon naar of iets wel of niet uitvoerbaar is en we beoordelen nee. niet het regeerakkoord. Goed, en als de staatssecretaris nou zegt, ja dat kan wel wezen, maar we gaan het toch doen vanaf 1 januari, wat gebeurt er dan? Nou, als hij uh, dat zou, zou zeggen, dan zou het volgens mij inhouden dat hij gewoon het gemeentefonds kort, oftewel dat wij nog minder geld krijgen om de uitkering uh, uit te voeren. Uh, en dat hij uh, zegt van, u zult het dus uh, verder maar uh, moeten regelen, want uh, dit is hoe wij het uh, in ieder geval in ons financieel perspectief hebben staan. Ja, en dan? Nou ja, dat betekent dus dat er uh, een, een conflict ontstaat. Wat voor conflict? Nou ja, tussen Vereniging Nederlandse Gemeente en het Rijk, waarbij uh, Um, uh, eigenlijk, um, um, uh, met veel te weinig geld, die uitkering nog, uh, kan gaan verstrekken. Ja. Nou ja, en dan, dat betekent, uh, dat je, um, uh, de Kamer de kamerinstelling moet brengen. Dat betekent, eh, uh, dat je weer allemaal commissies moet gaan opzetten. Dat betekent dat je misschien wel naar de bestuursrechten moet gaan. Uh, dus dat is een heel vervelend traject. Ja, maar hoor ik haar nou zeggen dat als de KROM, de staatssecretaris, dus bij zijn plannen blijft 1 januari die nieuwe uh, wet uitvoeren, dus uh, de bezuinigingen doorvoeren, dat u hem dan voor de rechter dreigt te slepen? Nou ja, zullen we zullen dan kijken welke maatregelen er we zijn. Uh, voor die tijd is het overigens gewoon nog een Kamerdebat, hè? dus uh, ja. uh, dat is uh, direct na het zomerreces. Nee, maar het gaat en, mij om, als de, om de, als de staatssecretaris bij zijn standpunt blijft en zegt uitvoeren vanaf 1 januari. Dan zegt u, dan sleep ik je voor de rechter. Nou ja, als dan scenario's, daar kan ik nooit zo heel erg veel mee. Nou ja, want, ik zeg het niet voor niks, want de staatssecretaris heeft eerder tegen uw voorganger gezegd dat, dat de plannen gewoon doorgaan. Nou ja, het kan ook zijn dat hij zegt van, nou we, we horen u en uh, we zien inderdaad dat, uh, dat we uh, uh, nog een half jaar tot een jaar uit zou moeten hebben om het technisch in te voeren. Dus we gaan kijken hoe we hem anders op kunnen lossen. Als hij bijvoorbeeld zegt van ik wil mij aan die uh, uh, bezuinigingen houden, welke andere mogelijkheden zijn er dan nog? Ja. Dus die, die dan, zeg maar, die heeft hele, uh, heel veel verschillende gezichten en een, uh, een rechtszaak. En zo. dat is natuurlijk altijd het laatste wat je doet. Ja, maar goed, dat houdt u wel achter de hand. Uiteraard. Ik dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen wij u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Waar de calciumcarbietampullen die gisteren op de stranden van Noord-Holland aanspoelden vandaan komen is nog altijd niet bekend. Maar hoeveel scheepsladingen vallen er jaarlijks eigenlijk in de Nederlandse wateren? Peter van Oorschot van het Kustwachtcentrum in Den Helder, die moet het weten en heeft ook het antwoord. Het jaarlijks nou, afgelopen jaren nul containers die verloren zijn, dus dat is een mooi resultaat. Ja, daarvoor waren het er ongeveer 37. We praten over een zogenaamde 20 container of een 40 container. Dus dat is een meter of 6 of een meter of 12 lengte van de container. Ja, ladingen die in containers zitten, dat, dat varieert van sportschoenen... Eh, tot in een aantal gevallen ook gevaarlijke ladingen met gevaarlijke stoffen, chemische stoffen. Waarbij dus gevaar voor het milieu en de volksgezondheid mee kan spelen. Wat ook nog een gevaar van een verloren container is, is het gevaar voor de passerende scheepvaart. Sommige containers blijven drijven, die kun je goed zien. Andere zinken naar de bodem, daar zal je ook niet heel veel last van hebben. Maar er is ook nog een categorie die, ja, die gaat zweven. Die zweeft eigenlijk net onder het oppervlak. En ja, als je met een polyesterjacht tegen een stalen container aanvaart, dan kan dat voor het jacht desastreuze gevolgen hebben... Waardoor wij ook altijd veiligheidsberichten zullen uitzenden... dat in een bepaald gebied containers verloren zijn... en dat men ja, voorzichtig moet varen. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.nl... voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Amersfoort. Naar de herrie bij Martijn Gimius. Meneer Heuvelman, Kees Heuvelman van HKS Metals. Wat, wat valt hier nou naar beneden? Hier komt aluminium van de band, dat sorteren wij uit onze Het Dus geen koper is hè? Dit is alleen aluminium. Oké, okay, dan nou laten we even verder over uw bedrijf lopen, op zoek naar koper. Want gisteren is de actie koperslag gepresenteerd. minister opstelte van Justitie en de politie, het ministerie en ProRail en ook de metaalverwerkingsbranche presenteerden... Een pakket aan maatregelen om koperdieven nog beter aan te pakken. Ze willen bijvoorbeeld strenge straffen. Er wordt nog beter gecontroleerd, onder andere door helikopters. En ook zou er een soort van DNA moeten komen in het koper... om te onderscheiden of het nou gestolen koper is of niet. Meneer Heuvelman, ik loop even met u over uw bedrijf. Wordt er bij u nog vaak koper aangeboden? Nee, bij ons vindt dat niet plaats. Wij hebben namelijk uh, sinds een aantal jaren geen contante betaling meer bij ons. Iedereen die bij ons een materiaal aanbiedt moet beschikken over een bankrekening. En dus zonder een bankrekening wordt er bij u geen uh, koper gekocht? Nee, wij kopen het zeker niet. En uh, de risico's die wij daarin gelopen hebben in het verleden... hebben we altijd verre van ons gehouden. En middels deze maatregel, dus alleen nog maar contante uh, giraal te betalen... Uh, hebben we uh, de, de, de aardigheid voor de eventuele dieven weggenomen. We lopen even verder in een grote loods. Hier zijn uh, al die verschillende metalen opgeslagen. Laten we even kijken waar het koper uh, ligt. Wat vindt u trouwens van het pakket van maatregelen dat gisteren is gepresenteerd? Ja, het is een beetje half was vind ik. Uh, we zouden veel verder moeten gaan. Uh, aan de kant van de spoorwegen bijvoorbeeld zou uh, om de 10 centimeter een merkje in het koper zetten. Dat denk je na, hè? Ja, dat is niet het DNA. Gewoon een doodgewoon merkje, zoals je uh, in betonijzer ook ziet. Uh, dat zou wel heel veel kunnen betekenen uh, om als anti-diefstal uh, te fungeren. Uh, hier, hier, lig, hier ligt koper? Daar ligt koper, jawel. En laten we er even naartoe lopen. Want ja, kunt u nou garanderen dat u geen gestolen koper heeft? U zegt van ja, ik... Ik koop alleen kopen van mensen die aan wie het giraal daarna kan overmaken. Maar voor hetzelfde geld hebben die het weer gekocht van dieven. Dat zou zeker kunnen. Dat sluiten we ook niet uit. Uh, maar zoals je gezien hebt, al het koper is rood. En we kunnen dat niet herkennen. Uh, wij hebben denk ik wel een, een dermate leverancierskring dat het ons ook niet aangeboden wordt. Omdat onze leveranciers het ook niet kopen. Ja, dat is makkelijk gezegd. Ja, is makkelijk gezegd, maar uh, meer als dit kunnen we ons ook niet voorstellen. Anders zouden we geen ogen meer dicht doen. En wij als onderneming willen er niets mee te maken hebben en er verder van blijven. En op moment dat wij het gevoel krijgen dat er gestolen koper binnenkomt, nemen we ook contact op met de politie. Even kijken naar nou die grote koperdraden. Ja, je, je ziet er aan de buitenkant eigenlijk helemaal niks aan. Dus je kunt dus ook niet zien of het uh, gestolen is. Zou dat nou een oplossing kunnen zijn als alle bedrijven zeggen... we nemen geen contant geld meer aan, we maken al het geld over. Zou je daarmee het, uh, ja, het illegaal aanbieden van uh, koper helemaal uitbannen? In Nederland zeker. We hebben natuurlijk wel te maken met open grenzen. België is over het algemeen niet veel verder dan drie kwartier rijden. En Duitsland een uur. Dus wat dan aan gaat... Uh, is er een Europees misschien ook nog wel wat te doen? Ja, nou zeggen ze ook van als je toch uh, contant wil afrekenen, dan moet je je nou identificeren? Is dat de oplossing? Ja, dat identificeren gaat alleen maar over koper. En dat is een beetje weinig. Uh, mensen die verkeerd willen en die als heel erop willen treden. Kunnen nog steeds heel gemakkelijk, uh, omdat ze geen sluitende massa-balans hoeven af te geven, uh, messing of uh, zink op het bonnetje zetten. Een, een, een ondernemer hoeft dus niet aan te geven: ik heb zoveel kilo kopen, zoveel kilo messing. Ze, maken, ze gooien alles op één hoop en uh, dat is zo en zoveel waard. En dat is het. Dat is het, jawel. En u zegt eigenlijk dat zou veel meer gespecificeerd moeten worden? Uh, of het gespecificeerd moet worden, maar er moet in ieder geval een, een massa-balans komen. Ja. Uh, en dus alleen Giraal betalen. Is dat een probleem uit de wereld? Ik denk het wel. Als we zover zouden kunnen komen, zou dat heel veel oplossen. Nog even kijken naar dat koper. Ja, helemaal zeker weten we het dus niet. Maar we kunnen er een klein beetje van uitgaan dat dit geen gestolen koper is. Nee, niet een klein beetje. Kun je volledig van uitgaan. Kees Heuvelman van HKS Metals. Dank u wel. Graag gedaan. Martijn Giemies met een gehoorbeschadiging. Straks, hele Toscaanse dorpen worden opgekocht door reisbureaus. Maar eerst, onze wijnflessen kunnen een onsje lichter, Ze zijn te zwaar en het glas belast het milieu te veel, stelt de inspectie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. En uh, die doet onderzoek naar het gewicht van deze flessen. Paul Kooijman, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent van het productschap Wijn, die de Hoi. belangen van de wijnbranche vertegenwoordigt. Waarom zijn die flessen zo zwaar? Nou, de flessen die zijn... Uh... Juist de laatste jaren ietsje lichter geworden, steeds. Maar, uh, maar kennelijk het, kunnen ze uh, nog steeds een onsje lichter. Nou, ik denk dat niet dat zo gemakkelijk gaat. Oh, wat? Uh, nou, de meeste wijnflessen, zeg maar 85% van de wijnflessen die in ons land komen. en dan praten we over een 285 miljoen wijnflessen. Ja. Uh, die komen uit, niet uit Nederland, maar die komen uit natuurlijk uit Frankrijk, Zuid-Afrika, Chili, Amerika. Spanje, ja. Maar... Italië. Uh, de, ja. de invloed van de Nederlandse wijnimporteurs is natuurlijk maar betrekkelijk gering. Nederland is maar een klein stipje op de wereldkaart voor wat betreft de invoer van wijnen. Ja, en, uh, mijn... nee, dat begrijp ik. Maar de vraag was waarom die flessen zo zwaar zijn. Waarom ze dus uh, klaarblijkelijk dus wat u betreft niet in ons lichter kunnen? kunnen. Het, het moet ook natuurlijk technisch mogelijk zijn. Die flessen die uh, in Nederland gebotteld worden, die zijn al wat lichter. Die hebben ook minder met transport te maken. Die hoeven natuurlijk niet uh, over grote afstanden vervoerd te worden. Ja. En daardoor uh, kunnen ze, als het ware, de flessen die hier in Nederland gebotteld worden. kunnen inderdaad. zijn ook inderdaad wat lichter. Ja, als ik uh, goed ben geïnformeerd. dan zijn die flessen, u zegt ze zijn lichter geworden. maar uit het afgelopen jaar 2010 gemiddeld gezien met 9 gram toegenomen. Nou ja, het is, uh, het is, ze zijn 6 gram toegenomen het afgelopen jaar. Ja. Daar is een hele goede reden voor. Oh. De reden is eigenlijk. Uh, dat er een ja, enorme hype is geweest afgelopen jaar naar uh, wijnen, Prosecco-wijnen, dus die licht mousserende wijnen. Ja. Die wijnen die moeten in een zwaardere fles, want ja, die staan wat onder druk, dus daar kan je niet een lichte fles voor gebruiken. Want dan knalt hij uit elkaar? Dan knalt hij uit elkaar, ja, en dat zou ook wel heel gevaarlijk zijn. <laughs> ja, een champagnefles is doorgaans ook een stuk dikker en zwaarder dan een gemiddelde ja. wijnfles, hè? En en dat heeft dus met het mousseren te het maken. Wat heeft met, het, met uh, die wijnen die staan? Ja, er zit uh, tussen de, een champagnefles. heeft meer dan drie bar aan druk. Dus daar moet natuurlijk wel een uh, hele stevige fles omheen. Ja, bent u een wijnkenner ook trouwens, of niet? Uh, ik ben geen wijnkenner. Ik weet heel veel van wijn. En uh, ik drink ook wel eens een keer een glaasje wijn. Maar uh, ja, ik hou me meer bezig met uh, technische aspecten van wijn. Nou uh, oh ja, dat, dat, dat is uh, goed. Dan zit ik toch aan het goede adres. Want ik vroeg me namelijk af of de kwaliteit van de wijn ook beter wordt naarmate de fles dikker is. Nee, dat heeft er niets mee te maken. Nee? Uh, een wijn kan, bij wijze van spreken, een, een hele mooie wijn in een hele lichte fles blijft een hele mooie wijn. Dus dat uh, is het niet. Het is, wel het is zo niet zo dat zodat... hij dan gevoeliger is voor temperatuurswisselingen bijvoorbeeld? Nou, als het goed is, hoort die wijn uh, gewoon in een uh, juiste wijze te worden opgeslagen. en uh, Of de wijn dan een dun of dik glas is, dat maakt niet zoveel uit. Nee. Ik begreep maar... ook dat het onderzoek uh, wat gedaan is, ja. dat er sprake is geweest van 27 wijnflessen die zijn gewogen ja. en uh, ja ik heb wel een klein beetje mijn twijfels hoe representatief dat onderzoek is op die 485 miljoen flessen maar ja. Nou ja, goed stel dat het representatief is laten we daar even vanuit gaan voor het gemak ja. um, dan is nog steeds de vraag waarom die flessen uh, dan zo dik zijn u zegt dat het ligt aan de prosecco maar dat zijn natuurlijk niet 87 prosecco flessen geweest nee dat dat uh, neem ik aan dat dat niet het geval is uh, ik, het is mij onduidelijk waarom uh, dan de inspectie van Vrom zegt van nou het kan een onsje lichter. Ja als het een onsje lichter is dan kan je allerlei berekeningen maken hoeveel uh, ja, CO2 uh, reductie je daarmee zou krijgen. Maar uh, het is natuurlijk niet van de ene dag op de andere dag gaan, uh, kunnen er dunnere flessen worden gemaakt. En nee. nogmaals de flessen 85% komt buiten Europa vandaan. En uh, de invloed zeg maar, van de wijnimporteurs om die flessen lichter te krijgen... is maar heel gering. Nou ja, dat uh, valt te bezien. Want uh, de retailwereld bijvoorbeeld is heel erg bezig met duurzaam uh, produceren... en uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat soort dingen. Die kunnen dan toch zeggen... luister eens, die flessen moeten ons lichter anders kunnen kopen we ze ergens anders. Of we gaan ja, dat... ze zelf bottelen in Nederland, kan ook nog, hè? Dat kan ook nog, Ja, dat is... <laughs> Dat, ja, ik weet er uh, ook wat van. Ja, ja, het is uh, alleen niet alle wijnen. De wijnproducenten willen vaak een uh, ja, gegarandeerde kwaliteit hebben. Die zeggen van, nou, dat kan ik alleen maar garanderen als ik in het land waar het geproduceerd wordt ook bottel. Ja. En uh, ja, u zegt retail, die kan natuurlijk daar invloed op uitoefenen. Ik weet ook dat ze dat doen. Ja. Uh, de afgelopen jaren is, uh, daar heb ik net nog even voor je nagekeken, 40 gram uh, zijn de wijnflessen lichter geworden. Met uitzondering dan de 60 gram die dus... Uh, vorig jaar er eigenlijk bij is gekomen. Dus er is duidelijk een trend naar lichter wordende flessen. Uh, 100 gram uh, op korte termijn lijkt mij gewoon niet mogelijk. Dus de, maar uh, er inspectie... wordt aan gewerkt En het is ook in het belang van de wijnimporteurs... Uh, want hoe minder glas je vervoert, ja. uh, des te goedkoper wordt het. Dus, Zeker dus... met die brandstofprijzen van het moment, hè? Precies. Dus het doet er van alles aan en in de inspectie moet een beetje geduld hebben. Ik denk dat het daar een beetje op neerkomt. Nou, dan zijn we klaar. Hartelijk dank. Tot ziens, hoor. Dag. ZANG Ik En Tu met Tuefoutu. Het is 7 minuten voor 10. Een vervallen dorp in Toscane wordt omgebouwd tot een luxe vakantieparadijs. Tenuta di Castelfalvi is opgekocht door een groot reisconcern. En enkele weken geleden is begonnen met het omtoveren van oude boerderijen... tot luxe en dure gastenverblijven. Kosten 250 miljoen euro. Het Wieg Zeewek, goedemorgen. Goedemorgen. Correspondent in Italië. Blijft er nog überhaupt wat over van de Toscane? Jawel. Uh, er zijn natuurlijk veel van dit soort dorpen die een beetje uitgestorven raken. Die mensen trekken weg en er komen meer buitenlanders. Maar Toscane ligt, uh, ja, ligt in een streek waar uh, hele strenge regels gelden voor het bouwen. Dus het karakter van Toscane blijft toch wel overeind. Ja, wat is het voor een dorp? Ja, zo'n typisch uh, klein Toscaans middeleeuws dorpje van pak een beet. Tien vierkante kilometer met die kleine authentieke woningen in het centrum van het dorp. En dan die grote landelijke boerderijen, die Casali eromheen, olijfgaarden. En wie trouwens Pinocchio gezien heeft, de film van Roberto Benigni, die weet hoe het eruit ziet, want die is daar opgenomen. Oh, dus dat is dat dorpje? Dat is Castel Ja, en wordt dat nou straks bevolkt door, euh, laten we zeggen, euh, rood verbrande Duitsers en Britten in slecht zittende korte roeken? Ja, dat lijkt wel het plan inderdaad. Um, die man die dat heeft opgekocht... die is wel zo slim geweest om daar eerst zelf te gaan wonen met zijn familie. Hij heeft uh, vriendschap gesloten met de bevolking. Want die waren daar natuurlijk ook bang voor. Nu zijn ze achteraf uh, blij dat hij dit plan heeft opgepakt eigenlijk. Want ja. hij, redt, ja, hij redt het dorp van verval, hè, ja. kun je zeggen. Hij brengt en, en ook werkgelegenheid in... mee natuurlijk. Exact, en geld in het laadje natuurlijk. Want 250 miljoen ja, euro gaat natuurlijk dat... naar de gemeente toe. Daar, neem ik aan. Ja, en wat hij doet... Is Natuurlijk, ja, 28 van die grote boerderijen die daar omheen staan... die knapt hij op, die restaureert hij in een mooie natuurlijk landelijke staat. 50 woningen in het dorp worden opgeknapt. Uh, er komen nieuwe hotels, appartementen, maar wel in de stijl van Toscane van het dorp. Ja. 3000 toeristen verwacht hij per dag. En hij geeft naar schatting 250 mensen vast werk in het dorp. Nou, ja. daar kunnen ze wel in een handen klappen toch. Ja. Blijven ze wel van het eten af of niet? Of komen de fastfoodketens ook om de hoek daar? Ik denk de mensen die naar Toscane komen... die komen toch ook wel een beetje voor dat lokale Italiaanse uh, provinciale gevoel. Dus ze zullen zich te goed doen, hoop ik toch wel... aan, en, en de, aan het heerlijke eten wat daar uh, te bieden is. Ja. Absoluut. Zegt dat Castor is dus nu in ieder geval gered. Zijn er meer dorpen eigenlijk die in aanmerking komen... Uh, voor een overname door een buitenlandse reisorganisatie? Nou, ik denk dat dit project best een, een voorbeeld kan zijn. Als dit lukt, over twee jaar moet alles klaar zijn. En als dan inderdaad die 3000 toeristen komen... als het allemaal lukt, dan denk ik dat dit wel een voorbeeld kan zijn. Je moet natuurlijk ook bedenken dat heel veel buitenlanders... het liefst ook wel in een dorpje zitten waar geen toeristen komen. Want dat zoeken ze natuurlijk ook wel. Die lokale, kleinschalige Italiaanse sfeer... die vind je dus niet als je in zo'n resort gaat wonen natuurlijk. Nee, die is naar de knoppen. Dus die, ja, dat is er dan weer niet. Uh, hoewel ze dat een beetje proberen overeind te houden. Maar dat lukt natuurlijk niet als je uh, zoveel vakantiewoningen bij elkaar in een dorpje steekt. Dus yes. dat is er niet. Vindt Berlusconi er ook nog iets van? Hij heeft er niks over gezegd. Uh, ik denk dat hij daar ook niks over te zeggen heeft. Uh, het is een probleem dat die dorpjes uitsterven. En het is fijn dat een buitenlander daar geld in steekt. Berlusconi heeft hele andere problemen. Hij moet in de komende drie jaar 47 miljard euro bezuinigen. Dus hij heeft ook geen cent over voor die dorpjes. Staan de Chinezen op de stoep? Tot de laatste, als dat laatste vraag nog even. Want ik bedoel, uh, zodra er ergens goedkoop iets in onroerend goed te beleggen valt... dan uh, komt China meestal om de tegen tegenover. Ja, China heb ik nog niet gehoord. Maar laten we wel wezen, het is niet goedkoop. En uh, de Chinezen die hebben overigens ook wel geld. Dus dat zijn twee zaken die misschien in de toekomst ook wel bij elkaar komen hier. Als ze maar van het eten afblijven. Het wieg, hè? <laughs> Dankjewel, vanuit Rome. Straks, dames en heren, heeft de Scarface-bende... zijn werkterrein nu wel of niet uitgebreid naar Nederland. En het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Hoort u zometeen in het vervolg van dit programma. Na de reclame en het nieuws van 10 uur. De hele ochtend al gelezen door Jan van der Putten. Blijf bij ons hier op Radio 1. Tot zo.